Laat ons mensen maken. U kent de geschiedenis, de christelijke traditie. Dan weet je natuurlijk wat de christelijke traditie denkt over zo'n uitspraak. Want de hele christelijke traditie is opgevoed met een drie-eenheidsleer. En een drie-eenheidsleer is alleen maar een dogma. Het is een, uh, een dogmatisch filosofisch statement. Wat ze in de kerk hebben bedacht, Rome en in reformatie hebben overgenomen... met dat hele dogma is natuurlijk niet echt koosje. Maar als je er dan van uitgaat dat Jezus God is... dat hij deel heeft aan hetzelfde wezen van God... dan zeggen ze natuurlijk ook, in die ons... er zit niet alleen, ja, wij God, maar er zit ook Jezus. Dus wie is nou de schepper? Dan zeggen ze, ja, door hem is alles geschapen. Als je de simpele logica kent in het traditioneel christendom... Het is bijna onmogelijk om daarover te praten, want de mensen die, die, ja, die willen met jou niet meer praten, want je komt aan de zogenaamde Godheid van Jezus. Nou goed, dan gaan we dat niet helemaal uitdiepen vandaag, maar ik denk ik wil er toch eens een keer een paar dingen achter elkaar zetten. Daarmee ga ik beginnen wat er in het Oude Testament staat en daarna ga ik over naar wat er in het Nieuwe Testament staat, om de link te leggen hoe we dadelijk in het Nieuwe Testament kunnen lezen. Eén ding is duidelijk, het thema voor vandaag is laat ons mensen maken. Heeft u enig idee wie die ons zijn? De Vader met de Engelen. De Vader met de Engelen. Het Hemelse Hof. Nog meer gedachten erover? Ja, je kan natuurlijk maar één keer een goed antwoord krijgen, dan blijft er weinig over. Elke gedachte aan drie eenheid, maar ook degene die aan de twee eenheid denken. Dus is ook een hele christelijke stroming wereldwijd die over twee personen, één wezen, denken. Maar we gaan ze geen van twee aanhangen. We gaan praten over wat er staat. En dat is veel belangrijker. Want hoeveel goden zijn er eigenlijk? Uiteindelijk is er maar één God. En als hij één is, dan is hij ook de enige. En buiten hem is er geen God. Als er maar één God is, is er ook maar één persoon God. En onze God heeft een naam, dat is Yahweh. Dus Yahweh is God. We gaan er dadelijk doorheen komen. We gaan er verschillende teksten over lezen. Ik hoop dat het u zal ondersteunen en zal bemoedigen. Dat ik zeg, fijn om het zo te horen. Ik kan erachter staan. Laat ons mensen maken. Ik ga beginnen in Genesis 1. Vers 1. Het kan bijna niet anders als je over dit onderwerp gaat praten. In Genesis 1 er staat in den beginnen. Schiep God. De hemel en de aarde. Alleen al deze eerste regel... Daar zou je niet over hoeven te discussiëren. In het begin schiep God. Een enkelvouds woord schiep God. Wat hadden de meerdere personen geweest? Had het uh, schiepen moeten wezen? Wie schiep de hemel en de aarde? God schiep. Zo simpel is het. Wat we er later aan toe gaan voegen in allerlei dogmatische verhandelingen... zijn alleen maar toevoegingen. Hij zegt in vers 2... De aarde was woest en ledig en duisternis lag op de vloed. En de Geest Gods zweefde over de wateren. Hij zweeft erover, hij broedt op die hele aarde. Dus de Geest van God zweeft over de aarde. Nou is het natuurlijk heel wonderlijk, God is geest. God is niet een lichamelijk persoon, een lichamelijk wezen. Nee, God is geest. En we hebben al in de Bijbel kunnen zien, hij is alomtegenwoordig. Kunnen we nauwelijks voorstellen dat hij op de maan is en dat hij op de aarde is. Maar dat hij ook bij Jupiter en Pluto is. Hij vervult de hele schepping. Kunt u zich voorstellen, kunt u nou een beeld van God maken? Nee, God is geest. En het wonderlijke is, wij leven ook door de geest van God. Zelfs onze adem. Dus hoe dat in elkaar zit, God is geest. Ik denk dat het te groot is om in, ons, in onze woorden te vatten... Eén ding is wel duidelijk, God die geest is. De geest Gods zweefde over de wateren. Dat is het allereerste begin. Terwijl er dan nog verder niets is, kan er alleen nog maar iets komen als God gaat spreken. Dat ga je dadelijk ook in het Nieuwe Testament zien, dat spreken, dat wat God zei, heel belangrijk is. Want er komt een moment, dan spreekt God en dan zegt hij, licht. Meer zegt hij niet. Licht. En op het moment dat hij spreekt, hoe lang duurt het dan voordat het licht wordt? Direct, er is geen tijd. Iets wat er niet is, zodra God het dus zegt, is het er. Want God die moet het zeggen om het er ook te laten zijn. Hij is een scheppend God. Zodra hij spreekt, ontstaat datgene wat je. Je kan dus niet zeggen het duurt een seconde, want er zou nog tijd zijn. Nee, hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Zo werkt het als God spreekt. Hij zegt, er zij uitspansel. Alles wat God gaat scheppen, dat spreekt hij uit. Ik heb er maar een paar neergezet, er zijn er natuurlijk meerdere. Hij zei, water onder de hemel. Hij zei, de aarde jong groen voortbrengen. Daarvoor was het er niet. Dan zegt hij dat er lichten zijn aan het uitspansel. Hé, hey, het blijkt dat die lichten weer andere lichten zijn als het licht wat hij in het begin schept. Terwijl hij zegt, er is licht. Pas later maakt hij lichter aan het firmament. En dat de wateren wemelen. Nou, lieve mensen we gaan ze niet opnoemen, want dat is niet kern van de preek voor vandaag. Eén ding moet duidelijk zijn, als God iets in zijn geest heeft, in zijn denken heeft, dan creëert hij dat door te spreken. Als u iets wil veranderen in uw eigen omgeving, je ziet tot dingen fout gaan... Dan komt er een moment... dan trek je de stoute schoen aan... en dan zeggen mensen luister nou eens naar mij. Luister nou eens naar een wijze woord... en dan spreekt de wijze in het midden... van de groep waar er iets niet goed gaat. En dan is de groep blijven die wijze... en dat is hartstikke fijn. Fijn dat je het zo gezegd hebt, zo gaan we het doen. Maar zo is ook het spreken van God... naar de mens. God die zeide... Genesis 1 vers 26... onder andere... Laat ons mensen maken naar ons beeld als onze gelijkenis. Nou, je kan er niet omheen dat ons is natuurlijk meervoud. Als God één is, wie is dan de rest die die ons aanvullen? Er waren er al twee die het gezegd hebben. Er is een engelsgaar. Is het niet zo dat als God iets zegt tot de engels een woord volvoeren... Als er gedood moet worden onder de eerstgeborenen, dan heeft God dat gezegd. En dan wordt het uitgevoerd door een engel. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, elk woord wat door God gesproken wordt, wordt door zijn engelen uitgevoerd. De engelen volvoeren de woorden van God. Hij zegt, laat ons mensen maken. Hij spreekt dus een vergadering aan, een vergadering die bij elkaar is. Laat ons mensen maken. We gaan het wel maken naar ons beeld. Hebben we nou een beeld van God? Nee, we hebben natuurlijk geen beeld van God. Maar toch maakt die mensen naar zijn beeld. Wat zou dat kunnen zijn? Wat zou daartoe behoren? Hij maakt het naar datgene wat hij in zijn gedachten heeft. Maar hij heeft wel een ons beeld. Je zou dus kunnen zeggen, datgene wat God in zijn gedachten heeft... En met alle engelen om hem heen, want die heeft hij natuurlijk al eerder geschapen, daar praat hij hier niet over. Want hij praat te midden van ons. Dus er is al een engelenschaar, hoe groot die is weten we niet, maar die kan gigantisch zijn. Hij praat wel tegen een groep. Laat ons, dus zelfs de engelen, gaan meewerken in de schepping. Laat ons, zegt hij, mensen maken naar ons beeld. Dus we moeten vrijelijk kunnen denken, creatief zijn. Zijn wij niet de enigen in de schepping die naast God creatief zijn? Alle andere wezens zijn geschapen met een, hoe heet dat ook weer? Een instinct. Die kunnen uitvoeren waartoe ze geschapen zijn. Maar wij zijn mensen die naar Gods beeld geschapen zijn. We kunnen denken. We kunnen nadenken over zaken en nieuwe zaken creëren, ontwikkelen, uitvinden. Dus we zijn creatieve wezens die kunnen groeien. Wij zijn goddelijk geschapen. Wij zijn geschapen, Bijna goddelijk zou je zeggen. Ergens anders spreekt de Bijbel wel dat we ook nog goden zijn. Maar waarom zegt hij dat nou? Laten we nou mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Op dat. Zij heersen over de vissen, de vogels, het vee, de hele aarde en al het kruipend gedierte. Dus hij heeft ons iets gegeven waardoor we kunnen heersen. Er staat niet eens over elkaar heersen, maar dat de mens zou heersen over... De vissen, de vogels, de vee, de hele aarde... al het kruipend gedierte wat op die aarde rondkruipt. En dan zegt hij... God schiep. Daar komt hij weer. Weer een enkelvoudsvorm. Hij zegt wel, laat ons. Dat is meervoud. En in dat laat ons zegt hij uiteindelijk... en God schiep. Dus er is er maar één die schept. In deze situatie is onze Heer Yeshua niet eens verwekt, nog niet geboren, nog niet ter plekke. Er is dus een filosofische gedachte die Yeshua plaatst naast God van eeuwigheid. Want die zeggen, Hij is van eeuwigheid God tot eeuwigheid God. Maar dat staat nergens in de Bijbel. Er is één God die schept. God, Yahweh, is schepper. God schiep, in enkelvoud, de mens. Hoe schept Hij de mens? Naar nou, zijn beeld... Naar Gods beeld schiep hij hem, Adam. Adam is dus de eerste mens die God schept door hem uit het stof van de aarde te formeren. Dus het materiaal waar hij het opgebouwd is bestaat al. Het stof der aarde. Dan zegt hij erachteraan, man en vrouw schiep hij hem. Want hij haalt uiteindelijk uit het lichaam van Adam, de materiaal waarvan de vrouw geformeerd wordt. Dus God schiep, enkelvoud, de mens naar zijn beeld. Naar Gods beeld schiep hij hem, Adam, maar hij schept man en vrouw. Hij haalt het uit hetzelfde vlees, zodat die samen weer in het vlees kunnen komen en weer nieuw vlees kunnen verwekken. Het is een, uh, iets wat hij in werking zet, wat tot op de dag van vandaag nog steeds werkt. Eigenlijk gaat de schepping nog steeds door, zowel in de mens als in de dieren. Want het vermenigvuldigt zich. Dat is precies het plan van God. Wat staat er nou in psalm 33? Door het woord van Yahweh zijn de hemelen gemaakt. Soms zullen de mensen gelijk denken, oh woord. In het begin was het woord, het woord was bij God, het woord was God. Zie je wel, Jezus is bij God. Dus hij doet het hier ook door het woord. Maar het is een gedachte, die moeten we weghalen. Hij heeft er niets mee te doen. Hier staat gewoon dat het woord van Yahweh... Op dezelfde manier als je zegt, wie spreekt er vanmorgen? Ja, Willem die spreekt. Oh, dus het is het woord van Willem. Het woord van Yahweh, dus dat is datgene wat uit Yahweh komt, zijn woord. Zijn de hemelen gemaakt. En door de adem van zijn mond, hun heer. Hun heer, dat zijn de heerscharen. Dat is dus de engelenwezens. Dus door het woord van Yahweh en door de adem van zijn mond. Dus hij heeft moeten spreken... En wat hij spreekt, dat schept hij. Dat wat hij wil scheppen. En er staat er in vers 9, want hij sprak en het was er. Hij gebood en het stond er. God schept uit het niets. Alles spreekt hij in aanzijn. Iets wat er niet is. Er was eens dus een keer een hele klas bij elkaar van uh, kinderen die mongoloïden waren. Die kregen een, uh, een les over de schepping. En dan vroeg die leraar aan het eind: Nou, wat hebben jullie nou vandaag geleerd tegen deze kinderen? Er staat er eentje op. Mag je drie keer rijden wat ze zegt? God kan scheppen zonder scheppie. Ze had dus begrepen dat hij het zei. Dus een eenvoudige ziel die kon zeggen: God die schept zonder scheppie. Ik denk wat heerlijk als je, als je zo eenvoudig van geest bent. Wij maken er hele moeilijke dingen van. We praten over evolutie. Nou, echt niet waar. God die schept door te spreken. Hij sprak en het was er. Hij gebood en het stond er. En zo schept hij tot alles voorkomen is. Tot aan zijn Sabbatdag creëert hij ook in de tijd. Nou, Genesis 11 vers 4. Ook zeiden zij... Even tussen haakjes, dat zijn de mensenkinderen. Die zeggen ook iets... In Babel, God had gezegd tegen de mens, verspreid je over de hele aarde. Maar wat zeggen ze in Babel? De mensenkinderen, wel aan laten wij, komt weer het woord ons, dan gaat het weer over mensen, niet over de engelen bij God. Laten wij ons een stad bouwen met een toren. Waarvan de top in de hemel rijkt. En laten wij ons een naam maken. Opdat wij niet over de hele aarde bestrooid worden. God had gezegd, verspreid je over de hele aarde. Maar de mens die zegt, ja het is veel makkelijker, laten we een stad bouwen, een hele hoge toren. Dan zijn we altijd herkenbaar, hier blijven we wonen. Maar het was niet naar de wil van God. Dit soort geschiedenissen gaan door de hele Bijbel heen. Ook in ons eigen leven. Dan daalt Yahweh neer. Je vraagt je af, hoe doet hij dat? Maar hij is natuurlijk alomtegenwoordig. Het is een overdrachtelijke zin van spreken. Yahweh daalt neer om de stad te en de toren die de mensen kinderen bouwden te bezien. Vind je dat geen leuke gedachte? Stel voor dat je iets gaat bouwen waarvan God hebt gezegd, dat moet je niet bouwen. Dan komt er een moment als jij alles gebouwd hebt, dat God naar de aarde komt, hij daalt af, om te bezien wat jij gebouwd hebt. Neem maar rustig aan dat alles wat wij bouwen in ons leven, door onze hemelse vader bezien wordt. Jahwe daalt neer om de stad en de toren die de mensen kinderen bouwden te bezien. Want Jahwe die zei, zie het is één volk dat zij alle hebben één taal. Dat schijnt heel sterk te zijn. Dit is het begin van hun streven, nu zal niets van wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn. Het blijkt dus als een grote massa mensen één van denken gaat worden, dan is er niets meer onmogelijk. Hoeveel dingen zijn er al niet ontwikkeld tijdens de schepping in het menselijk bestaan, tot aan de uitvinding van auto's, vliegtuigen, raketten, communicatiesystemen, wat is er niet uitgedacht? En eigenlijk denken de mensen alleen maar uit datgene wat God al lang in die schepping heeft liggen. Wij kunnen bij Gods wijsheid en inzicht kunnen met onze pet niet bij. Hij zegt heel duidelijk, het is één volk en ze hebben één taal. Nu zal niets wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn. Vind je dat geen enorme uitdaging? Als wij één worden in denken, laat staan tot ons denken één wordt met het denken van onze hemelse vader. Dan hebben we dus verbinding met vader. Dan is alles mogelijk wat hij gezegd heeft, dat hij zou willen voor ons als God in de Bijbel zijn doelen bekend maakt voor de mens die eigenlijk aan de dood is onderworpen, dan maakt hij in de Bijbel zijn doel bekend, het koninkrijk van God. En dat doel, dat ligt eigenlijk in de opstanding uit de doden. Dus wij kijken over ons eigen graf heen en we zeggen, zo spreekt de Heer. En als we onze geliefde begraven, dan hebben we wel verdriet omdat we onze geliefde verliezen, maar niet zoals de wereld die geen hoop heeft. Wij kijken door het woord van God over de dood heen naar de periode dat dus de nieuwe hemel en de nieuwe aarde daar zijn. We zijn nog niet klaar met Genesis. Er komt er nog eentje in Genesis 11. Daar spreekt hij ook. Kom aan. Laat ons nedervaren en laat ons hun spraak al daar verwarren opdat eigenlijk de spraak zijn naasten niet horen. Hé, hey, wie zijn hier nou weer de ons? Hier gaat het weer over de engelen. Dus dezelfde spraakwijze geldt voor ons hier op aarde, maar geldt ook voor de engelen in de hemel die de woorden van God uitvoeren. God ziet dus op aarde, hij is naar die toren bezig kijken, hij zal wel gedacht hebben, zo, dat is een hoge toren. Maar de gedachte achter de toren, om niet over de wereld te verspreiden, maar om samen te klonteren, heeft hij gezegd, kom, laat ons, nedervaren, laat ons hun spraak daar verwarren, opdat Igelijk de spraak van zijn naaste niet horen, sma, en verstaan. Ik denk dat dat ook de reden is dat er zoveel kerkjes ontstaan zijn. Laat ons die spraak maar verwarren, want dit is... Uh, uiteindelijk, het voordeel is, als er weer splitsingen zijn... dan moet er weer opnieuw nagedacht worden. Of je blijft zitten op het oude huisje... of je gaat verder denken en je verlaat het oude huisje... en dus je ja, maar dat is wat God openbaart... Dus ook in het ontwikkelen van groepen en gemeentes wereldwijd. Wees daar niet bang voor. Want er is ontwikkeling. Want ieder wordt weer gedwongen na te denken over de zaken die God geeft. Ook al zijn we het allemaal met elkaar niet eens. We hebben toch een ontwikkeling waarin we gaan groeien. De een ontwikkelt zich naar links, de andere naar rechts. Uiteindelijk zal die hele kolom van gemeenschappen toch de heerlijkheid van God vertegenwoordigen. Ook al hebben we geen van allen... De volledige waarheid in onze handen. Al zo verstrooid Yahweh hen. Vandaar over de ganse aarde. En zij hielden op de stad te bouwen. Dat was het doel. God zegt, je moet verspreiden. Daarom noemde men haar naam van die stad Babel. Babel betekent verwarring. Want al daar verwarde Yahweh de spraak van de ganse aarde. En daar verstrooide hen Yahweh over de ganse aarde. Dus het is echt Gods doel geweest. Hij komt tot zijn doel, maar dan door spraakverwarring, zodat we de hele aarde zullen vervullen. Ik pak er nog één tussendoor, wat hij gezegd heeft in Deuteronomium, als het gaat om een kernachtig thema. Hij zegt tegen Israël, door Mozes, gij hebt te zien gekregen, broeder en zuster, te zien, opdat gij zou weten... Hij zegt, jullie hebben te zien gekregen het geweld op de berg, het vuur, de woorden van God, de afkondiging. Gij hebt te zien gekregen opdat gij zou weten dat Yahweh de enige God is. Er is geen ander behalve Hij. Is dit voor iedereen simpel, hè? denk ik. Wie er ook praat over meerdere personen in een godheid, is gewoon op een dwaalweg. De Bijbel leert maar één ding duidelijk, er is maar één God. En buiten hem is er geen God. Er is een tekst in het Nieuwe Testament die zegt, er zijn vele goden en vele heren. En dan? Nochtans, er, er is maar één God. Wat we in het Oude Testament tegenkomen, ik heb er genoeg om het in het Nieuwe Testament te herhalen. Wat we in het Nieuwe Testament lezen, bevestigt altijd wat er in het Oude Testament staat. Jullie hebben het te zien gehad, opdat je zou weten dat Yahweh de enige God is. Er is geen ander behalve Hij. Onthoud het alsjeblieft. Zeg het een paar keer hardop. Door de woorden zoals Mozes het gezegd heeft. Hij zegt in vers 39, weet dat je weet dat je het weet. Weet daarom heden vandaag en neem het ter harte dat Yahweh de enige God is in de hemel boven... En op de aarde hier beneden, er is geen ander. Op twee getuigen staat alles, hè? Of wil je nog een derde horen? Goed. Opdat gij zoudt weten, vers 9, weten dat bij uw God de enige God is, de trouwe God die het verbond en de goede tierenheid houdt, jegens wie? Wie hem liefhebben en zijn geboden onderhouden tot in duizend geslachten. Zelfs openbaringen gaat hij weer op door. Het liefhebben van God en zijn geboden onderhouden, dat is een teken dat je hem lief hebt. Ik denk, ik haal nog een stukje uit Job, want hij heeft een hele mooie uitspraak gedaan. Moet eens luisteren naar Job. Job 38, vers 4. Job is in gesprek met God. En er komt een moment dat God hem gaat corrigeren door een vragen te stellen. Als je dan denkt dat je zo wijs bent, Job... Hoe zit dat? Hoe zit dat? Schitterend om te lezen. Lees het maar eens in zijn context hoe het gaat. Hij zegt tegen Job: Waar was jij, Job? Waar waart gij? Toen ik, Yahweh, de aarde grondvestte. Vertel het, indien gij inzicht hebt. Waar was jij toen ik daar helemaal naar de aarde schiep? Wat zouden wij zeggen? Ja, Pff, niks hè? De wijze Job zegt ook niks. Hey Job, wie heeft haar afmetingen bepaald? Gij weet het immers, uitroeptekens staat erachter. Gij weet het immers Job. Of wie heeft over haar het meetsnoer gespannen? 144.000 kilometer, rondom van de aarde. Wie heeft dat meetsnoer eroverheen geplaatst? Was jij het Job? Waarop zijn haar pijlers neergelaten Job? Of wie heeft haar hoeksteen gelegd? Nou, daar krabbel je toch van op je hoofd. Wat zijn dat nou toch voor een vragen? Als je al denkt dat je verder kunt denken dan God... en hij laat dit aan Job horen... dan stopt u met dat denken. En dan wil je alleen maar doen wat hij zegt en wat hij openbaart. Er komt er nog een. En dat is een belangrijke. Hij zegt tegen Job... Terwijl de morgensterren tezamen juichten... Juichten? Verleden tijd... En al de zonen Gods jubelden. Wanneer is dat? Wanneer hebben de morgensterren tezamen gejuicht en de zonen Gods gejubeld? Over wat voor zonen hebben we dat eigenlijk? Het zijn dan de engelen. Dat zijn de engelen. Dus op het moment dat God gaat scheppen, de hemel, de aarde en op de aarde de mens en alles wat er is. Dan zijn de engelen de, de toekijkers. Die verbazen zich. Wat is God nou toch aan het creëren? Ja, hij gaat mensen maken naar zijn beeld en gelijkenis. Dat kan toch geen engel snappen als je engel bent? Maar hij gaat iets creëren en de engelen scharen zien toe. Terwijl dus de morgensterren juichen en al de zonen gods jubelen want God gaat scheppen. Ik denk, ik houd op een kort stukje Oude Testament en dan gaan we in het Nieuwe Testament kijken op een tekst waar veel discussie over is. U kent Johannes 1, vers 1 tot 3? Ik denk dat u het uit uw hoofd kent u hoeft het niet eens te lezen. Maar we gaan het vandaag lezen en we gaan ook de woorden bekijken. Het is veel leuker om dat te doen. In de beginnen was het woord. Staat het er zo bij u in de Bijbel? Bij u staat het iets anders in de Bijbel. Daarom heb ik maar een streepje eronder gezet. Onder de W. Bij u in de Bijbel staat het met een hoofdletter W. Is dat zo? Ze hebben een hele ellendige streek uitgehaald, de vertalers van de Bijbel. Want die hebben de Bijbel vertaald met in hun hoofd een drie-eenheidsleer. En als je dan denkt, oh dat is een drie-eenheidsleer, dat woord dat is natuurlijk Yeshua, dat is het, het levende woord, die hoort tot de Godheid, de tweede persoon in de Godheid, laten we daar een hoofdletter van maken. Maar dat staat in de grondtaal niet. Dat staat dus gewoon in de beginnen, was het woord. En dan gewoon met een kleine letter. En ik vind het jammer dat ze dit woordje woord gebruiken. Want je had er ook een ander woord voor in plaats kunnen zetten. Hij zegt dat woord was bij God en dat woord was God. Nou, dan kunt hij begrijpen hoe de christenheid de boel vertaalt. Door te zeggen in het begin was het woord, dus is Jezus. Het woord Jezus was bij God. Ja, het woord was God. Jezus is God. Zo simpel denken we. Althans, de christenheid. Wij komen eruit voort, dus we hebben het ook zo gedacht vroeger. Alleen naarmate dat je gaat leren, gaat begrijpen, gaat het anders worden. Eerst dat woordje in de beginnen is een rechtstreekse link naar Genesis 1, vers 6. Dus in de beginnen gaat het dus over de schepping. Eigenlijk weet je het nu al. Want in de beginnen was het woord, dan moet je dus afvragen over wiens woord hebben we het eigenlijk. In de beginnen was het woord, het is ook niet Jezus. In de beginnen was het woord, hier gaat het over vader God. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. Dat woordje, woord, is in de grondtaal, in de strong 3056, logos. Logos betekent eenvoudig spreken. Ik snap niet waarom ze daar niet vertaald hebben spreken. Als je naar de Naardense Bijbel gaat, staat keurig spreken. En in wezen staat er ook spreken. Alleen er zit een doctrine achter het woordje woord. Daar hebben ze een drie-eenheidsleer achter zitten. En daarom gebruiken ze het. En zo zijn we groot geworden. Dat woordje logos, wat spreken betekent... Als je dat woord Logos tegenkomt in de Bijbel... dan moet je eigenlijk zeggen... wie is die Logos? Is die Logos blijkt hij naar nou God te zijn? Blijkt hij Yeshua te zijn? Blijkt hij Wim Verduw te zijn? Blijkt hij Pieter te zijn? Dus als je het over het woord Logos hebt... moet je altijd zeggen... wie? Uit wie komt dat woord voort? In de beginnen was het woord... het woord was bij God... en het woord was God. En dan komt hij verder... in vers 2, dan zegt hij... dit... Hé, hey, dat is leuk. Dit, daar staat niet hij. Want als het een, een mens zou zijn, een persoon, dan had er hij moeten staan. Hier staat dus dit, dat gaat over dat het woord, dat logos, was in de beginnen bij God. Dit is dus niet hij. Hoewel wij wel zo denken. Als we het gelijk als een persoon geven. Alle dingen zijn door het woord, de logos, geworden... En zonder dit, dit, het woord, is geen ding geworden dat geworden is. Nou, is dit duidelijk voor u? Dacht het wel, hè? Alleen, je moet gaan snappen wat dat woord inhoudt. Dat het om spreken gaat. En niet om een persoon. Er staat dus niet, zoals wij geleerd hebben, in het begin was Jezus, Jezus was bij God. Ja, Jezus was God. Uh, Jezus was in het begin bij God. En alle dingen zijn door het woord Jezus geworden. En zonder dit, Jezus, dan zit je daar helemaal in een verkeerde mood. En dat gebeurt in het traditioneel Christendom. Eigenlijk hadden ze het moeten vertalen naar spreken. Dan denk je al heel anders. Oh, in het begin was het spreken. Wie spreekt er? Oh ja, dat is God. Dan is de hele tekst direct verklaarbaar. Hier staat het woordje geworden. 1096. Dat is in het Grieks het woord Ginomai, een werkwoord. En dat woord betekent worden. Of ontstaan. Dus in de beginnen was het woord. Ja, dat is goed. Geworden. 1096, Ginomai, ontstaan. Luister goed. Ik ga het dan lezen uit de Naarlandse Bijbel. Om hem goed te krijgen. Sinds het begin is er het spreken. Het spreken is God nabij. Ja, God zelf is dat spreken. Vindt u dit duidelijk? Want hier praten we over. Nou staat hier het woordje nabij. Vindt u dat een vreemd woord? In de begin was er het spreken. Dat spreken is Willem nabij. Ja, Willem zelf is dat spreken. Dan haal ik het even naar mij toe. Als u mij hoort spreken, is dan mijn spreken mij nabij of niet? Als u mijn spreken hoort, zeg je dat is Willem. Dus dat spreken is mij zo nabij, dat ben ik zelf. Dus deze vertaling is veel beter dan wat we in de NBG hebben gehoord. In het begin was het spreken, dat is Yahweh, dat spreken is bij God, nabij. Ja, God zelf is dat spreken. Heb je geen discussie meer? Heel de verwarring over Jezus is, dat, is dan eigenlijk weggehaald door hem alleen maar goed te vertalen. Hier praat hij niet over dit spreken, hier praat hij over het spreken. Het spreken, dat is het spreken van God, is er sinds het begin God zo nabij. wordt de tweede keer dat woord nabij gebruikt. Dat spreken is God zo nabij, het is God zelf die spreekt. Het staat er hier, niet hij. Keurig hè? Het gaat over het en niet over hij. Alles geschiet daardoor, door het spreken. En buiten dat, dat is het spreken om, geschiet niet één ding, dat is geschiet. Buiten dat woord om, dat spreken, geschiet er niet één ding. Dus alles is door het spreken van God geschapen. Hij heeft niets met Yeshua te maken. Hoewel Yeshua als Messias wel in het denken van God is... Want God overziet de ganse tijd van zijn schepping van het begin tot het einde. Hij ziet het einde vanaf het begin en het begin vanaf het einde. Want hij is groter dan zijn hele schepping. Hij weet wel dat in die schepping in de tijd er de Messias zal zijn... die uiteindelijk de dood zou overwinnen in het middelpunt van de tijd. Dus waar is Yeshua... Hij is niet pre-existent, maar hij is pre-existent aanwezig in het denken van vader. Want vader overziet de tijd en hij weet dat hij ter tijd zijn eigen zoon zal verwekken in wie? In Maria. En hoe verwekt hij zijn zoon in Maria? Door te spreken. We komen er dadelijk op terug. Alles is door dat spreken. Dan gaan we door naar hoofdstuk 1 van Johannes vers 14. Blijf goed luisteren. Het woord, dat is dus het spreken, het spreken van God is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de enig geborene des vaders, vol van genade en waarheid. Schitterend. De door God verwekte zoon is vol van genade en waarheid. Als we de zoon zien, dan zien we de vader. Wie is de vol van genade en waarheid? Dat is vader. Zijn zoon is het beeld van zijn vader. Eigenlijk zouden wij ook naar dat beeld gevormd moeten worden, vindt u ook niet? En dat gebeurt ook, want als we op hem blijven zien en navolgen, zullen we ook naar zijn beeld veranderen. Dat is de Bijbelse boodschap. Wij zullen niet blijven in onze oude staat, wij zullen veranderen naar het beeld van Christus. Hij heeft dus de heerlijkheid als van de ene geborene des vaders vol van genade en waarheid. Zo hebben we ze Yeshua leren kennen. Ik ga er iets bij halen uit Lucas. In Lucas 1 vers 35. De heilige geest zal over u, Maria, komen. Dat is de geest van God. God is natuurlijk geest. En als God spreekt, spreekt hij uit zijn geest. En er zit aan zijn stem zijn kracht verbonden. Leeft u de aan op te zeggen? Want God is natuurlijk een hele krachtige spreker, want als Hij wat zegt, dan is het daar op datzelfde moment. De Heilige Geest, dat is God, zal over u komen. En de kracht van de Allerhoogste, dat is de Heilige Geest, zal u Maria overschaduwen. Daarom zal ook het Heilige dat verwekt wordt, zo'n Gods genoemd worden. Dat wordt je verwekt. Hoe vindt u dat? Hoe vaak kun je iets verwekken? Eén keer. Iets wat er niet is, wordt door de gemeenschap in de mens verwekt. Er komt een dag dat je je eerste kind verwekt. Maar God verwekt zijn zoon door te spreken tegen Maria. Heeft hij daarmee het kind verwekt? Nee? Wat zegt Maria? Hoe kan dat nou gebeuren? Ik heb geen kennis van de man gehad. Nee, dat ging over die geest van God die over haar zou komen, door het spreken. En dat legt God uit. Oh, zegt Maria, kent u haar antwoord nog? Mij geschieden naar uw woord. Naar uw woord. Op het moment dus dat het woord van God gesproken wordt tegen Maria en zij bevestigt dat woord. Mij geschieden naar uw woord, wordt ze zwanger. Dat heeft ook met ons te maken, de dag dat wij het woord van God horen en zijn reddende boodschap. Je kan je zeggen, nou daar geloof ik helemaal geen, daar geloof ik helemaal niks van gaat ook niks in je veranderen. Maar aanvaard je dat woord van God, dat scheppende woord, en je aanvaardt dat in je binnenste, dan gaat dat woord van God in jou iets veranderen. Hij gaat je ook helpen om naar zijn beeld gevormd te worden. En dat doet hij consequent. Hij laat je zelfs op je gezicht vallen als het nodig is, als je eigenwijs bent. Maar als je met hem het verbond aangaat, dan gaat hij dat ook helemaal tot het einde toe. Het is een vreugde om zonen en dochters van God te worden, zo door de tijd heen. Maar het ligt hier wel vast aan het woordje verwekt. Die heilige geest zal overschaduwen, daarom het heilige, dat is Yeshua, dat verwekt wordt, is zo'n God. Hoeveel heeft hij er verwekt? Eén. Want, zegt hij, geen woord dat van God komt zal krachteloos wezen. Zo, so, dit is een hele sterke zin, weet je dat? Geen woord van God zal krachteloos wezen. En Maria die zegt, zie de dienst mag dus Heer in mij geschieden naar uw woord. Nou gaat het bij dat woord van Maria niet meer om logos. Ik heb het erachter voor je gezet, Rema. Weet u nog het verschil tussen logos en Rema? We hebben er ooit eens een heel thema aan gewijd. Bij logos, hebben we toen gezegd, dan moet je vragen wie spreekt er? Ik denk oh dat is God spreekt. En bij Rema moest je afvragen... Wat zegt hij? Dus zodra er een rema-woord komt, dan zegt God met kracht iets waardoor hij iets verandert. Mij geschieden naar uw woord is hier de grondwoord rema. Dus zij zegt gewoon dat u mag geschieden wat u gezegd heeft. Dus niet alleen maar het woord, want het woord is van Yahweh. Nee, wat hij gezegd heeft, dat aanvaardt ze. Mij geschieden naar dat rema. En dat is ook wat ons leven verandert. We kunnen de woorden van God horen, de Logos. En we kunnen zeggen, ja, maar het is allemaal het woord van God. Schitterend, dat is het woord van God. Maar het woord Logos verandert jou niet. Wat heeft hij gezegd? De Rema, dat moet in je ziel. En daar moet je naar gaan leven. Gedenkt de Sabbatdag dat je die heiligt. Ah, mooi woord. Ja, ik geloof het wel. De Sabbat is van God. Maar je doet het niet. Dan is het geen Rema voor je geworden. Het zou fijn zijn als iedereen... ...rema zou uiten in zijn leven... ...dat betekent dat ze de woorden gods gehoord hebben... ...en uitleven. Vind je dat niet mooi, zo'n zo woordje ineens hoort? Je krijgt dan ineens de zin om je bijbel te pakken... ...het woordje rema in te typen... ...of het nummertje... ...en dan ga je alle woorden van rema opzoeken in de bijbel. Je gaat uit je dak, wist je dat? Als je ineens onderscheid gaat krijgen... ...wanneer een woord wat gesproken is... ...rema is, of alleen maar een woord van Peter... ...of van Piet of van, van Wim... Dus in de woorden Rema, daar zit dus de kracht waarin God de mens verandert. Als je ervaart. aanvaardt. Vers 15. Johannes heeft van hem getuigd. Welke Johannes is dat? Johannes de doper. En heeft geroepen zeggende, deze was het van wie ik zeide die na mij komt is voor mij geweest. Want hij was eerder dan ik. Vindt u dat een, een simpele zin om te lezen? Ik denk ook, oh, is een truc hoor, wat ik nou gaan vertellen. Het is geen simpele zin. Ja, hij zegt het is geen simpele zin. Maar we kunnen het toch allemaal in Hollands lezen of niet? Hier staat gewoon: die na mij komt, zegt Johannes de Doper, is voor mij geweest. Wie kwam er na Johannes de Doper? Yeshua, wat hebt hij van gepredikt? Want hij was eerder dan ik. Lezen we het zo? Zo staat het er gewoon. In ons normaal taalgebruik staat dat er. En dat hebben we ook ons leven lang gehoord. Jezus, oh die was er al voor Johannes de Doper. Gut nog maar toe. En dan zijn ze verder gaan denken, ja hij was er al bij God. Vanaf de schepping. Want hier zit namelijk een enorme dwaling achter. Dat Ja. Inderdaad, heb je het boekje goed gelezen? Eer Abraham was, ben ik? Nog niet hè? Ik zal u de kloe verraden. Als je de context leest van Abraham, eer Abraham was, ben ik, daar staat eer Abraham wordt, worden, ben ik al geworden. En dat heeft te maken met het opstaan uit de dood van Abraham. Je moet het boekje maar eens meenemen, want dit soort uh, vertalingen geeft de mensen een verkeerd inzicht. Dus eer Abraham was, daar staat zal worden. Dat betekent uit de dood opstaan ben ik al opgestaan Wat even tussendoor maar hier gaat het op hetzelfde probleem na mij komt die na mij komt, dat is Yeshua na Hannes de Doper is voor mij geweest zo wat een taal zeg want hij was eerder dan ik de manier waarop dit vertaald is is gewoon een leugen dan zeg je, staan er leugens in de Bijbel? Nou, het staat zo eng vertaald dat wij er een compleet ander begrip van hebben gekregen. Je kan nauwelijks anders denken omdat je nooit de grondtaal hebt bestudeerd. Dadelijk ga ik hem uitleggen bij vers 30. Want die vers 15 komt terug in vers 30. Johannes 1 vers 16. Immers uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen genade op genade. Dat is de volheid van Messias. Want de wet is door Mozes gegeven, maar de genade en de waarheid is door Jezus Christus gekomen. Mozes heeft ons alles verteld. En zelfs voor Mozes al hebben we uitgekeken naar die genade van God. Want iedereen was onderworpen aan de dood. Iedereen vanaf Adam en Eva is onderworpen aan de dood. En wie kan je uit de dood halen? Dus het evangelie... ...van de opstanding van het nieuwe koninkrijk... ...is al verkondigd aan Adam en Eva... ...dat er een oplossing was voor de dood... ...om op te wekken uit de dood. En daar heeft iedereen naar uitgekeken. De opstanding ten leven. De wet is door Mozes gegeven... ...die hebt alles goed verteld... ...maar de genade en de waarheid... ...is door Yeshua gekomen. Hij legt het ook uit. Niemand, staat er in vers 18... ...heeft ooit God gezien... De ene geboren zoon die aan de boezem des vaders is, ik heb hem maar uitvergroot, heeft hem ons doen kennen. Yeshua was voor zijn geboorte niet een plekje in de hemel, dat hij rustig van een afstand vanuit zijn wiegje naar vader heeft gekeken. Dat klinkt een beetje spottend, maar hij was niet bij de vader. Yeshua is in de tijd verwekt in Maria door het spreken van de vader, scheppende woorden. Yeshua is nu wel aan de rechterhand des vaders. Want daarom staat er het woordje is. Daar staat dus niet was. Want dan kijk je terug. Niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige geboren zoon die aan de boezem des vaders is... heeft hem doen kennen. Dus we gaan door Yeshua heen vader leren kennen. Johannes 1 vers 22. Zij zeiden dan tot hem... De fariseeërs en de schriftgeleerden. Tegen wie spreken ze? Johannes de Doper. Wie zijt gij? Wij moeten toch antwoord geven aan hen die ons gezonden hebben. Wat zegt gij van uzelf? Hé, hey, Johannes de Doper. Hij zeide, ik ben de stem van een die roept in de woestijn. Oh, dat was bekende taal. Ook voor de fariseeërs en de schriftgeleerden. Want die kenden de profetische woorden uit hun hoofd. Maak recht de weg van de Heer. Oh, denken ze, dat is Jezaja geweest natuurlijk. De joden onder elkaar, die kenden de Torah, die kenden de profeten. Dus die konden met elkaar goed praten. Wie ben jij? Nou zegt hij, ik ben de stem die roept in de woestijn. Oh, dat klinkt goed. Maak recht de weg van de Heer. Oh, dat heeft natuurlijk Jezaja gezegd. Gelijk de profeet Jezaja gesproken heeft. Hij moest natuurlijk wel bekend gemaakt worden wie hij was. Er waren sommigen afgezonderd uit de fariseeën. En ze vroegen hem en zeiden tot hem. En moet je goed over nadenken wat ze aan Johannes de Doper vragen. Waarom doopt gij dan, Hé hey Johannes de Doper, indien jij de Christus niet zijt? Je bent Elia niet of een andere profeet. Waarom doop jij eigenlijk? Zou je dan mogen veronderstellen dat de Christus zou dopen? Of niet? Waarom doopt gij... Indien gij de Christus niet zijt. Dus ze wisten al wel dat als Messias zou komen, dat er wel gedoopt moest worden. Dat zit dus direct in de zin. Want het is een vraag. Zij vroegen hem en zeggen, waarom doop jij dan, Johannes de doper, als jij blijkt de Christus niet te zijn? En je bent Elia niet, je bent ook de profeet niet. En Johannes antwoordt dan en zegt, ik doop met water. En dan zegt hij tegen die mannen, midden onder u staat hij, dat is Messias... Van wie gij niet weet. Dus op het moment dat die vragen gesteld worden. Zijn Yeshua al tussen hen te staan. Want hij is natuurlijk ook naar dat, de Jordaan gekomen. Om uiteindelijk gedoopt te worden. Dus hij was aanwezig. Hij zegt midden onder u staat hij. Van wie gij niet weet. Hij die na mij komt. wiens schoenriem ik niet waardig ben los te maken. Hij die na mij komt. Dat is weer duidelijk, hè? Want Yeshua die komt dus na Johannes de Doper. Moeilijk eigenlijk, hè? Dat hij die na hem komt voor hem al geweest is. Zo hebben we toch de tekst gelezen daarnet. Hij die na mij komt... wiens schoenrim ik niet waardig ben om los te maken. Nou, we gaan kijken of we het probleem kunnen oplossen. De volgende dag zag hij... ...Jezus tot zich komen... En zeiden, zie het lam gods dat de zonde de wereld wegneemt. Dus dat is de dag dat hij aan de Jordaan staat om te dopen. En hij ziet Jezus naar hem toekomen. En dan zegt hij tegen de mensen, zie het lam gods. Wat de zonde de wereld wegneemt. Deze is het, en daar komt hij. Van wie ik, Johannes de Doper, zeide. Na mij komt een man die voor mij geweest is. Want hij was eerder dan ik. Denk nou, hoe kan dat nou? Na mij komt een man. Hier wordt het woordje man gebruikt, het woordje aner. En dat betekent gewoon mens. Dat is al een leuke hint. God komt er niet aan hoor. God in het vlees. Nee, er komt een mens. Het woordje aner is gewoon mens. Na mij komt een mens die voor mij geweest is. Want hij was eerder dan ik. Ik heb er maar nummertjes bij gezet, omdat we die woorden even gaan nazoeken. Het woordje geweest, hier zo, dat is het woordje 1096, dat betekent worden. Hoe komt het nou toch dat die vertalers daar geweest van maken? Hoe komt dat nou toch? Hebben ze een programma, een denkwijze in hun hoofd, dat ze de tekst gaan aanpassen zoals zij denken dat dat in elkaar zit? Dat woordje voor, broeder en zuster, 1715 is M. Frosten is een bijvoeglijk naamwoord en dat gaat over de aanduiding van een rang. Een rang kan hoog zijn, het kan laag zijn of niet. Het gaat om een rangorde. Dus dat woordje Frosten, wat hier staat, 1715, die voor mij geweest is, voor is aanduiding van een rang. Oh, goed om na te denken. Geweest is, is 1096, dat is ginomai, is het woord worden. Dat kan je nooit zomaar zeggen, oh, geweest. Is onzin. Je mag het helemaal niet zo vertalen. Want hij was eer dan ik. Dat woordje eer is protos. Dat betekent eerste of groter in rang. Toch jammer dat ze dat niet zo vertalen... We worden dus gewoon misleid door de tekst te lezen, zoals onze christelijke theologen dat goed hebben gedacht. Die na mij komt, een man die voor mij geweest is, betekent in rang, dus hij heeft een hogere rang, want hij was eer dan ik. Wat staat er? Hij was groter in rang. We gaan er verder uitwerken. Als je de woord in één keer leest, deze regel, Johannes 1, vers 30, gecorrigeerd. Deze is het van wie ik zei, na mij komt een man die hoger geworden is, want hij was groter dan ik. Dan ben je er helemaal uit. Want Yeshua is natuurlijk groter en hoger in rang en in status. En dat wat hij tot stand moet brengen als Johannes de doper. Deze is het, die Yeshua van wie ik zei, na mij komt een man, dat is Yeshua, die hoger geworden is. Hij is als mens, als kind geboren. Maar uiteindelijk heeft God hem geroepen, de dag dat hij gedood was, is er ook niet tegen hem gezet. zit daar mijn rechterhand. Het is allemaal te veel om die dingen op te noemen, maar hij heeft een andere status gekregen, dat is hij geworden. Het is dus niet zo dat Yeshua een soort geïncarneerde geest is in het lichaam van, van Yeshua. Nee, hij is duidelijk als mens geboren. Deze is het van wie ik zei, na mij komt een man die hoger geworden is, want hij was groter dan ik. Dan zit je dus op de, op de juiste vertaling als het om de grond gaat. We gaan door naar 1 Korinther 8, vers 6, want we kunnen het natuurlijk niet te lang maken. Voor ons nog dan, zegt Paulus even teruggaan naar de eerste tekst die we gelezen hebben, is er maar één God. Voor ons nog zegt Paulus, is er maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn en tot wie wij zijn. En er is één Heer Jezus Christus door wie alle dingen zijn en wij door hem. Maar niet bij allen is die kennis. Nou zijn dit vervelende woorden. Ik heb ze niet verder vertaald. Maar dat woordje door... vertalen wij je dan door te zeggen... door hem. Ja, Het is even wat anders... want dat grondwoordje dia... heeft verschillende vertalingsmogelijkheden. Het simpelste is om te zeggen om. Om wie alle dingen geschapen zijn. De kern van Gods hele scheppingswerk... daar was Yeshua het centrale punt van. Om hem. Hij is ook de erfgenaam. Ja, van wie? Van zijn vader. Alles wat geschapen is, is hij de erfgenaam was. Dus om hem, omwille van hem is alles geschapen. Alleen we hebben natuurlijk met onze theologen... een bepaalde doctrine in de gedachte. Die zeggen, oh, maar dan heeft al alles geschapen. Door hem is alles geschapen. Maar dat staat er niet. Het woordje dia is om, of omwille van. Uit wie alle dingen zijn, tot wie wij zijn, God de Vader... En er is één Heer Jezus Christus om wie alle dingen zijn en wij door hem. Maar niet bij allen is die kennis. Zelfs Paulus snapt het al, tot niet bij allen die kennis is. Terwijl die man toch 2000 jaar geleden zijn boodschap verkondigde. We nemen nog even Timotheus 2 vers 5. Hij is heel duidelijk. Want er is, hoeveel goden? Eén God en er is ook één middelaar. Tussen God, die ene God, en al die mensen. En dat is de mens Christus Jezus. Schitterend, hè? Het is de mens Christus Jezus. De mens die gestorven is, opgewekt is uit de dood... en aan de rechterhand des vaders geplaatst is. Hij is de enige mens die opgestaan is... en zijn positie in de hemel heeft ingenomen. Er is maar één God en er is één middelaar... tussen God en de mensen. En dat is de mens Christus Jezus... We hebben dus een mens aan de rechterhand van God. Weet u nog hoe wij eruit gaan zien in de opstanding uit de dood? Hebben we dan nog onszelfde lichaam? Zullen we zullen in Jezus gelijk zijn. Maar hoe staan we dadelijk op? Alles wat natuurlijk is, is dadelijk geestelijk. Alles wat stoffelijk is, is dadelijk onstoffelijk. Dus als door onze dood heen gegaan is, is de opstanding, hebben we dus wel een vernield lichaam. Een lichaam met een eeuwigheidsmogelijkheid. Wat dus niet meer trussel zal gaan tot het stof. Er is maar één God, broeder en zuster. Er is maar één middelaar tussen God en de mens. Is de mens Christus Jezus. Hij heeft zijn vernieuwde lichaam ontvangen. Dat was ook de reden waarom hij op kon varen naar de hemel. Om er altijd te kunnen vertoeven. En dadelijk weer terug te kunnen komen naar de aarde. Om met ons het koninkrijk van God op te richten. Ik denk dat het even genoeg is voor de Sabbat voor vandaag. Ik zou zeggen Sabbat Shalom. Overdenkt het. En doet er uw voordeel mee. God zegen.